Goedemorgen, ik ben Dio Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand opgepakt voor de bedreiging van een docent in Rotterdam. De docent had jarenlang een spotprint in de klas hangen. Maar nadat hij er deze week aandacht aan had besteed in de les werd hij bedreigd. Hij zit nu ondergedoken. Deze jongen zit ook op de school. Er zijn veel islamitische kinderen op onze school en het kan hun kwetsen. Mensen zijn boos, die ik ken. mensen zijn verdrietig, teleurgesteld in onze school. Omdat die spotprint daar hangt? Ja. Ondanks dat hij er al jaren hangt? Ja. Een vrouw van 18 uit Rotterdam is opgepakt. Zij zou als eerste via social media mensen hebben aangespoord de docent iets aan te doen. Het treinstation in Goes in Zeeland is ontruimd. Er is een verdachte tas gevonden. Bomexperts doen onderzoek. In heel Zeeland rijden voorlopig geen treinen. In Amerika wordt nog altijd druk geteld. Nog steeds is er in vijf staten geen uitslag. Dus weten we nog niet of Joe Biden of Donald Trump de volgende vier jaar president is. Trump kan er in ieder geval niet van slapen. Hij is druk aan Twitter, vertelt onze correspondent. Hij uh, is uh, boos in zijn tweets. Uh, hij is nog steeds overtuigd dat hij gaat winnen. I will win easily de president CEO of the United States with legal vote cast. Hij denkt dat er gefraudeerd wordt met het stemmen tellen. Op Curaçao hopen ze dat Nederlanders deze winter massaal naar het eiland komen. Want het kabinetsadvies om niet naar het buitenland op vakantie te gaan, geldt niet voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hotels, restaurants en duikscholen zijn blij met de uitzondering, ziet correspondent Dick Draaier. We gaan taart eten. We gaan vieren. Dat alle ondernemers van Curaçao eindelijk een beetje kan kunnen ademhalen. Het gaat eindelijk weer de komende maanden een beetje goed met het eiland. de eiland. reisbureaus zagen de boekingen de afgelopen dagen binnenstromen. Deze mensen zijn al op vakantie. En wil eigenlijk niet meer terug naar huis. En als je nou al die regels ziet in Nederland, wil je dan wel terug. <laughs> oh, als het, uh, ja, Ik wat... heb wel het idee dat het hier veiliger is dan in Nederland. Tenminste, hoe de ja. mensen zijn, die zijn zoveel relaxter dan in Nederland. Het weer, steeds meer zond, wordt 9 tot 12 graden. Morgen zonnig en zacht, maximaal 16 graden. een verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er veel vertraging op de N200 Amsterdam richting halfweg. Tussen de aansluiting met de A10 en halfweg staat 2 kilometer met ruim drie kwartier vertraging. De oorzaak is onze onbekend. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Goedemorgen. Ben je al wakker? Het is een prachtige dag hier in Zandvoort. De zon schijnt een beetje zenuwachtig. De studio in of het dichter aan mij. Uh, een klein briefje. De golven slaan rustig op het strand. En dit is de allereerste keer van Dromenzee. Twee uur lang lekkere muziek en mooie verhalen. En uh, leuk dat je luistert. Will you realize when well I'm gone that I danced to a different song? Will you realize when well I'm gone that I danced to a different song? It's no shame that I got to know. Goedemorgen nogmaals. Welkom bij ZMF Live. Mijn allereerste keer. En uh, ik ben Jan-Willem de Guzzeklo. En gelukkig ben ik hier niet alleen. Ik heb hier uh, onder de leiding van uh, Walter. Die zit naast me. Goedemorgen Walter. Goedemorgen William Willem. Hoe is het? Heb jij wel geslapen? Ja, ik wel. Ik hoefde geen eerste uitzending te doen. Nee, dat scheelt hè? Ja. <laughs> Heb jij... Uh, ik, uh, ik werd namelijk weer om uh, twee uur wakker. Omdat ik dacht, oh ja, dan maak ik nu maak ik de, de, de, de uitslag van de verkiezingen mee. Maar, uh, nee, maar weer niet hè. Als je nu schakelt naar CNN, uh, dat weet je ongetwijfeld hoe het moet. Dan uh, zul je zien dat er uh, inderdaad nog steeds niks duidelijk is. Het is nog steeds verschil. En uh, ja. Het, het, het, het kan je boord, maar het kan zijn dat we het zo meteen horen. Ja, dat zou natuurlijk een, een, een hele fijne zijn voor onze allereerste uitzending. Ja. Ik, uh, ik zei het net al een beetje in de, in de intro, uh, naast dat we altijd gewoon het laatste nieuws doornemen uh, in deze ochtend, we hebben we het ook over dromen. Nou, dit is, was voor mij een droom. Ik uh, vanaf kleinste af aan wilde ik al heel graag een uh, ja. radioshow hebben. Ik had de pick-upjes, alle clichés ja. waar pick-upjes ja, ik, op volde. Ik, ik, ik, ik, ik heb precies hetzelfde. Ja, ja. Dus, uh, dus nou, en. en uh, ik ga natuurlijk niet alleen maar vertellen over mijn dromen. Dus we gaan ook proberen om uh, mensen uit Zandvoort uh, in de uitzending te krijgen... die uh, hun dromen hebben waargemaakt. Of daar mooi. hard mee bezig zijn. En misschien uh, af en toe uh, een, uh, een handje daarbij kunnen gebruiken. Dus, Heel uh, erg leuk. Dromen. Ja. Van BTS. Hey, welkom. Superleuk dat je er bent. En uh, nou, het begint dan een heel, heel, heel klein beetje te wennen. Uh, ik maak dit programma natuurlijk uh, vooral voor jullie, voor jou. Uh, maar ook met jou, hopelijk. En uh, nou, een van de dingen die we willen proberen is, uh, is een top wie wat waar. Doen we elke week. Kijken we, noemen we gewoon een willekeurig thema. En uh, daar gaan we drie, uh, drie platen bij kiezen. En uh, nou, ja, we wonen natuurlijk in Zandvoort. Dus uh, de eerste thema was niet zo heel moeilijk. Dat is natuurlijk de zee. Dus uh, kom maar door met je ideeën over uh, platen over de zee. En uh, je kunt bellen naar het video naar 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. Just a touch babe. met Blinding Lights. Hey, ja, het is hartstikke leuk, want uh, de, uh, de, de, de, de... Hoe noem je dat? De is komen binnen. Dus uh, mensen, mensen appen me, mensen sturen berichtjes. En uh, nou, het was niet zo heel moeilijk deze. Dus uh, laten we gewoon gelijk doorgaan met uh, de allereerste. En dat is uh, Mr. Props met Waves. you are not around, we're slowly drifting away.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 Come gonna get Eerst in de top wie wat waar over de zee hier bij hem Live. En uh, ja, de volgende is wel bijzonder, want we zijn natuurlijk een, een radiostation voor, uh, voor Zandvoort. Maar het volgende verzoekje komt uit Griekenland van Jasper. Ik wist niet dat we daar, uh, dat we daar uh, luisteraars hadden, maar uh, dat, dat is een mooie. En uh, hij, uh, hij, vraagt, uh, hij vraagt ook een bijzonder nummer aan. Uh, het is een, uh, ik denk dat het een zeiler is, gok ik. Hier is, uh, even kijken, splitsing, wind en zeilen. Lange files naar het zuiden, Holland plat in de Spaanse zon. Geen beweging in te krijgen, Spaans benauwd in Spaans. Ik ken die stemmen ergens, van ze komen we me ergens bekend voor. Ik heb even gegoogeld. En uh, het zijn dezelfde mannen als uh, deze. De jazzpolitie. Maar dat, uh, dat van, van heel veel jaren later. Hey, dat, uh, dat was uh, de nummer twee uit uh, de top hier wat waar over, over de zee. En uh, nou ja, eetje, als, je, als je aan de zee denkt, dan, uh, dan denk je aan surfen. Denk je aan surfen, dan denk je aan de relaxheid van, uh, van Californië. Dus de volgende is een uh, fantastisch nummer: Marlene Shaw, California Soul. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Tonight.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 24K Magic. Hey, en in ZFM Live uh, hebben we het natuurlijk altijd over alles wat erin gebeurt in Zandvoort. Maar helaas, 2020 is meer het jaar waarin je vertelt over wat er allemaal niet gebeurt. En uh, ja, zo, is er ook, uh, zo kijken we natuurlijk alweer aan naar 2021. En traditioneel begint dat in Zandvoort met de nieuwjaarsduik. En uh, ja, daar is nieuws over. Bij ons aangeschoven in de studio is Leon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, inderdaad. Uh, nou, het, het mag al een feit zijn dat iedereen zo'n beetje weet... dat de nieuwjaarsduik helaas niet kan doorgaan. Um, het, is, het is best wel lastig. Dat ja, maar, is nog want nooit nee. gebeurd. Want nee. hoe, lang, hoe, lang, hoe lang is het uh, al, Dit zou de 62e duik geweest zijn. Ja. Ja. En uh, dat zijn er best een hele berg. Ja. En het is nog nooit, om welke reden dan ook, niet doorgegaan. Het is de eerste, uh, hè? Van, het was de eerste ook altijd, toch? Um, wij zijn nummer twee in Nederland. Scheveningen is de grootste. Daarna ja, de komen grootste, wij. Maar, maar wij zijn wel de oudste. Dat bedoel ik, ja. ja nou, Scheveningen is uh, iets van tien jaar daarna ontstaan. Ja. En um, Het komt eigenlijk een beetje dat, dat UNOX heeft wat meer uh, Scheveningen geadopteerd en uh, de gedachte bij Zandvoort was: is, laten we het niet te groot worden, maar wel de leukste. Ja, ja. Wij ja. hebben altijd de leukste. Dat, dat is ook je, echt zo, ja. Ja, dat mag je ook uh. zien op alle social media. Iedereen is er helemaal dol op. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik ben een enorme koukleur. maar een paar jaar geleden was het echt, hadden we na 1 januari toen, was het 14 graden. En toen dacht ik, dit is mijn moment dat ik, dat <laughs> ja, ik mijn ja, bucketlist ja. van de, van de Nieuwjaarsduik kan afpinken. was nog steeds koud, maar ik heb hem wel gedaan. Dus dat was leuk. Maar dit jaar gaat hij dus, of 2021 gaat hij dus niet door. Maar niet door. Wat, wat gaat er wel gebeuren? Nou, um, is, uh, in al die jaren is er natuurlijk ongelooflijk veel gefotografeerd. en uh, nou, Iedereen die ziet die, die mooie billboards op het Badhuisplein staan... met 30 afbeeldingen, dat is de ene keer een, een expositie van het museum... de andere keer is het uh, Zandvoort Coast uh, Wild. En wij gaan, eind december gaan we de mooiste 30 foto's... van de afgelopen 61 jaar duiken daar neerleggen. Nou Die foto's die hebben wij dus niet in het archief zitten... Dus het komt erop neer dat wij iedereen oproepen... van kom met je leukste foto's. Denk er wel om dat de foto's het goede formaat hebben. Hè? Um, we praten over posters van ongeveer 80 bij 120 ja. naar nou, 80 op 100 of zo. Dus uh, ja, het moet wel een foto zijn die opgeblazen zo, kan worden. Ja, die opgeblazen kan worden. Een beetje goede resolutie. Ja. Ja. Um, ja, wie heeft er nog wat van de eerste duik? Wie heeft er nog wat van de tiende duik? Uh, we hebben op dit moment een hele mooie van 1958. We hebben uiteraard van de afgelopen tien jaar hele leuke foto's. Maar ik weet zeker dat een heleboel zantwoorders... prachtige beelden hebben van al die tijd daarvoor. Dus ga er wat mee doen. Stuur ze op. Klinkt, uh, klinkt ja, ontzettend goed. En ik, denk, ik denk dat je ook vooral uh, sfeerbeelden wilt hebben. Hè? Niet alleen maar de mensen die in de zee staan te juichen... maar ook het feest wat er omheen gebeurt. Ja, absoluut. Het, ja. Uh, het moet wel een, het complete plaatje zijn. Ja, het is ja. natuurlijk wel leuk om ook... Uh, die ongelofelijke berg Ettensoep te zien en al die andere dingen die daar gebeuren. Ja. He, mensen die zich stiekem in hun hoekje staan om te kleden en zo, dat zijn prachtige foto's. Maar we zullen voorzichtig zijn, dan hadden we geen gezichten te zien. Nee, nee heel goed. Dus, nee. Hè, dus, dus mensen mogen toch wel weer een beetje stressen, want in plaats van in juni moet je dus in Zandvoort toch weer op 1 januari bikini klaar zijn met ja. de mooiste foto's die, die ja. op ons plein worden laten zien. Dus ik zou inderdaad ook inderdaad zeggen, mensen die insturen, van, weet wel dat je de toestemming hebt van de mensen die op die foto's ja. staan, want ja. niet iedereen is altijd blij om in bikini of badpak... Uh, nee, als billboard dus op het badhuis ja, ja, ja, ja, ja. nee, nee, Je nee. moet wel even zorgen, inderdaad. Dat is de hele juiste opmerking. Uh, nou, ik hoop dat er echt uh, heel veel uh, inzendingen gaan komen. Hartstikke goed. Uh, Waar kunnen mensen het naartoe sturen? de Mensen kunnen het naartoe sturen naar... nieuwjaarsduikzandvoort.gmail.com Hartstikke goed. nieuwjaarsduikzandvoort ja. Sorry, nieuwjaarsduik, zandvoort, at gmail.com. Gmail ja, dus dan, uh, ja, we verwachten er veel van. Uh, ik zou niet te lang wachten, want wij moeten uh, eind deze maand... het werk al gaan inleveren om de printen te laten maken. Ja. En uh, we gaan trouwens van een leuke combinatie maken. Niet van alle foto's, want ik vermoed dat het er veel te veel gaan worden... Mm -hmm. die we binnen gaan krijgen, maar die ook op YouTube komt... en op uh, Facebook en dat soort dingen meer... We, gaan, we moeten dus een beetje online en met posters gaan werken. En Leon, wanneer, gaat het, uh, wanneer komen de borden er straks aan? Um, dat zal ongeveer half december. Zijn. Dus inderdaad rond de kerst. Uh. Ja, wij, wij zitten net voor de kerst erin. En we gaan we, vroeg in het voorjaar gaan we er weer uit. Want dan leuk. komt er gewoon weer wat nieuw. De dat borden leuk. zijn uitermate populair. Ja. Dus uh, je moet er altijd met tussenin komen. Maar, we hebben kunnen, dit inderdaad kunnen doen met, uh, in samenwerking... en met wat kleine ondersteuning van de gemeente Zandvoort. Ah, hartstikke mooi. Ja. Hey, dank je wel voor dit nieuws. Geen dank. Bum oh bum God, bum bum bum bum feelings bum bum I'm bum bum bum bum said, doing things I've never done. Oh my God, oh my God, when I see you, I bum bum bum But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop, tells me to stop bum bum bum bum bum bum bum bum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 I'm uh -huh. en hard. Walter? Ja? Bijna weekend. Ja, bijna weekend. Nou ja, en uh, kunnen we naar buiten dit weekend? Ja, je kunt absoluut naar buiten. Je kunt zelfs nog even in zee. Ik heb even naar de zeewaterkwaliteit of uh, temperatuur gekeken, 13 graden. Dus dat kan nog, Jan-Willem. Ja, dat klinkt goed. En wat, ga, gaat het hard waaien of niet? Want dan, uh, weet, ik, zie best wel veel suppers en zo nog. als uh, uh. 3. Oh, nee, dat is volgens mij een heel prachtig subweer. Dus, ja, uh, want, uh, en ook de rest van de week uh, weinig wind. Twee, drie, meer is het niet. En voor de rest is het 11 uh, tot 15 graden. Maandag 15, weekend uh, rond de 13, 14 graden. Ja, en uh, zonnetje en af en toe een wolkje. En echt de regenkant staat op minder dan 10%. procent. Dus ja, volgens mij perfect. wordt het erg goed. Alle wensen van Bruce Springsteen komen uit. Waiting oh. for a sunny day. Heerlijk. Van Bruce Springsteen Ik ga gelijk door Jamie Liddell little bit of feel good get me my... Oh. Goed, uh, <laughs> ik weet niet uh, dus of ik die die die Sophie, Dit is Seinfeld. Ja, precies. Die speelt uh, voornamelijk af in zijn huis. Ja. En in een koffieshop. Ja. En die koffieshop? dat is Tom's Diner. Klopt. the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. Sam's dinner. Hey, het eerste uur zit er bijna op. Het wordt een beetje past met de tijd. Dus we gaan snel door met nog een filmreferentie: Guardians of the Galaxy. And Get Your Love. De prachtige soundtrack onder de films The Guardians of the Galaxy. En uh, de allerlaatste van dit uur. En dan redden we het precies voor het nieuws. Suzanne Vreek Freek, de overkant. Ik zie je daar. Ze noemen in het einde van de wereld maar het is eigenlijk niet zo heel ver. En er is niets te beleven, maar dat is prima voor je leven. een kroeg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 hier lopen wegen die naar Rome gaan, het bos is. Naar waar het feestje van het jaar de zwarte kos is. Daar waar het glas niet half vleeg, maar half vol is. En dan open deur los is. Het is niet zo mooi naar huis te schrijven. Dat hoeft ook niet als ik thuis kan blijven. Ik ken elke achternaam en niet de pijn. Wil nergens liever zijn. Te stil hier aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan. Bij je fiets gewoon.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 ik kan teken te bekennen, maar de slang niet ongezellig. Het is heel hier aan de overkant. Het is de hartelijke goed in de kwestie waar ze zeggen dat het stil is aan de overkant. Maar ik kom hier vandaan, waar je fiets gewoon nog overland de weg kan blijven staan. Van de smaak van de stad me nog verleiden, mag ik delen mijn gedachten dat ik hier had moeten blijven, ver weg van alles, daar is iedereen blij. En het is waar wat ze zeiden. Stil hier aan de overkant. Van ZFM. via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.